Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag is de brandweer gestopt met het bluswerk bij de ingestorte portiekflat. Maar er kan nog niet worden gezocht naar slachtoffers vanwege instortingsgevaar. Vanmorgen stortte in de wijk Mariahoeven een deel van de drie verdiepingen tellende flat in na een explosie. Vijf bovenwoningen werden weggevaagd en daarna brak er brand uit. Vier mensen onder wie een kind zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel vermisten er zijn is nog niet duidelijk. Ook over de oorzaak is niets bekend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 Ze zijn nog niet versleten Dan gaat hij nog een keer Bij ons in de Jordaan We can see the bad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 Wie het er steeds op ik, de pruim heeft gedaan alle ruimen, liggen te schuimen. Wie het er steeds op ik, de pruim heeft gedaan iedere pruim ligt in je schuin. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond, je krijgt de schuim al op je hoofd. Wie het de op, de pap, de bruine op, de brand op, de de op, de brand op, de met de brand op, de brand op, we brand op, de de Rij, Je moeder, die vertelt het jou gered, Wanneer je vader zo in had, was je blij Want dan leef ze worden langer in de glij Wanneer de armen en de rijken In harte straks dus, maar de avond stijken Dan zijn we allemaal zo blij, het vader God Zien we ze even beeld in de havenrot Yes. Dance, als ik erger in het allersgoos te Zo zou het zijn gegaan Als ik Jordaan in dezelfde stad zou staan Ik kan ze niet vergeten De liedjes van de leren Ze zijn nog niet versleten Daar gaat hij nog een keer Bij ons in de Jordaan je Zie je jongens in de meren dansen gaan. Pas zee maar in de Jordaan. Waar de bloemen voor de ramen staan. En dan zit ons humorlood voorgaan. Zolang de leven in de vrij volgt. any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 Some stars In zo'n Franse vernoot, dat witte spul, krijg je van me cadeau. En ook die Deze aquafit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of energie, een piketansie, een pikke een pikke een pikke de dit gaat er altijd in.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 Krijg je van me cadeau En ook die duinse aquafiet Die drink ik van m'n leven niet In plaats van wodka Of Engelsjeen Een pieke zie, Een pieke zie, Een pieke zie, Dit gaat er altijd in Een pieke zie Gaat er altijd in Een pieke zie, Maak je blijven zien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 Ze is weer in zet, plaats van melkje, je neef van wes gejat. Ze in plaats van wel je neef op gejat. De koers van Tante Loes, die loopt te draaien. En een gent weet u dat, sinds ik hier een ben heb ik nooit zo'n kat gehad. Het kan er niet veel schelen want ze zit op haar gemak. Dit is de...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 Zie je...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 Zijn de blinden voor het raam van baan? Dan gaan we kijken naar het spookje die verstaar. Zo arm en arm jij en ik, lachend naar alle kant als kinderen, zo blij omdat het licht weer brandt, alsof het licht.